Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De speciale Oekraïne-gezant van de Verenigde Staten... heeft uitgehaald naar Moskou om de grote luchtaanval op Kiev. Keith Kellogg spreekt van het willekeurig doden van vrouwen en kinderen... s'nachts in hun woning en noemt dat een oorlogsmisdaad. Ook plaatste hij op X een foto van brandende gebouwen in de Oekraïnse hoofdstad.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 Koning Willem-Alexander legde er een kans en premier Schoof zei in een toespraak dat Nederland moet blijven investeren in het verdedigen van de vrijheid waarvoor de geallieerden zo hard hebben gevochten. In het zuiden van Zwitserland zijn vijf skiers om het leven gekomen. Een reddingsteam heeft hun lichamen geborgen nadat een helikopter ze na een zoektocht had gelokaliseerd. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het is onduidelijk wat er met de toerskiers is gebeurd, maar waarschijnlijk waren ze het slachtoffer van een lawine. Op het tennistoernooi van Roland Garros was een afscheidsceremonie voor Rafael Nadal. De Spaanse tennisser die in november stopte won het Grand Slam toernooi in Parijs 14 keer. Het publiek had speciale shirtjes aan met erop de tekst Merci Rafa. Bij het afscheid waren ook Roger Federer, Novak Djokovic en Annie Murray. Tegen hen zei Nadal, we waren de grootste rivalen, maar ook goede vrienden.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 Samen met de band Cockney Rebel. En ze speelde dat de grote klassieker eigenlijk, Sebastian. De... Ja, een wereldhit geweest. Hè? Ja, waar gaat het eigenlijk over in het liedje? Over Sebastian, denk ik. Maar... Uh...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 Blues van de 40 en 50e jaren van de vorige eeuw luistert. Terwijl het van recenter datum is. Het is een prachtig nummer: Erik Burden met Factory Girl. We zeggen Factory Gaal. Ja, is dat is het... blijkbaar zijn uh, ja, ja. accentje. Precies, precies. Uh, Erik Burden. Yes, en nog even terugkomen op Sebastian voor Cockney Rebel. Want ik doe altijd een beetje research en ik dacht, waarom heb ik dat nou niet kunnen vinden of niet opgeschreven? Nou, dat is heel logisch. Um,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 En zo is het dus het nummer tot stand gekomen. Nou ja, ja. Dat we dan het... niet weten waar het over gaat. <laughs> dat geweldig. Maar als we het dan over gekte hebben, dat is ja. dan nog een stukje erger. Hè, ja. Wat we het thema freakmuziek noemen. Ja, het een plaat nog uit lekker. 1966. Ja. En er wordt wel eens gezegd dat het het allereerste enige echte rap nummer is. Nou is maar als je het erin wil horen. Dat is gemaakt door. Uh,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 They're coming to take me away, ha, -ha. They're coming to take me away, ho-ho. Hee-hee, To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those young men in their, their clean white, white coats. coats. And they're, they're coming they're to me <laughs> take me away.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 Met gillende sirenes wordt hij afgevoerd. Klaar daarmee. Gaan ja, ja. wij ook weer even terug bij onze psychiatrie-roots ja, ja, ja, ja. Ja, ja, precies, precies. Ja, ja, ja. ja, ik zit ineens te denken aan het provinciaal ziekenhuis en aan gillende sirenes. Um, maar um, ja, ze hadden wel een eigen ambulance, dat weer wel.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 en ingezongen en een groot deel van de instrumenten bespeeld. En het is een prachtig orkestraal nummer, Gaia. De kant in mij zegt dat je na zo'n stuk muziek uh, een minuutje stil moet zijn. Dan <laughs> denken mensen dat de radio stuk is of de uitzending is afgelopen. Ja, ja, ja, ben ja kwijt. Daarop. Maar uh, ja, ik vind dit wel heel mooi. Al zeg ik het, uh, ja. Nou. Van wanneer is dit nummer eigenlijk, hè? Oh, uh, ik van 1996 geloof ik. Nee, oh, 93. Okay. 1993, Een ja. redelijk recente, uh, ja. nou ja, wel. Al Voor al ons al redelijk recent. Uh, <laughs> ja, ja, ja. De, de, alles in beschouwing nemen we. Ja. Toch ook alweer 30 jaar. Ja. De precies. tijd, tijd gaat snel. Uh, het is uh, heel erg geprobeerd destijds of Frits Spits in zijn dagelijkse avond. Ja, ja, dat werd ja. beroemd geworden. Ja. Nou ja, dat programma bestaat al een aantal jaren niet meer. Heel lang dus, niet meer. Nee. Ja, en nou ja, het volgende, ja, mooi en, en je hebt mooi en je hebt mooier en nog mooier. Uh,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 Dat is niet echt een uh, pretletter. Het is een wat duistere man. Hij is uh, dichter, uh, zanger, acteur en ook kunstenaar. Oké. Okay. Die kunst, ja, daar kun je van alles van vinden. Uh, over smaak valt niet te twisten. Maar hij heeft een, uh, een tijdje geleden geëxposeerd in een museum in Wassenaar. En zijn kleurige, keramieke beeldjes. Dat, dat zou bij de Blokker of de uh, Action uh, niet meer staan. <laughs> dat vind ik een wat mindere kant van hem. Ja. Yes. Zijn acteerwerk is prachtig. Maar het is een wat zwartgallige, sombere man. Niet helemaal voor niks. Want want hij heeft twee zoons verloren. Oh, Heel lang, dus hij heeft echt wel wat ellende gekend. Ja, nou, zeker. Uh, ja, En dan hebben ze samen een duet gemaakt. Waar de wild roses grow. En um, zo'n duister verhaal over een, ja, een murder ballad wordt het genoemd. Er wordt dus iemand ontvoerd en vervolgens uh, vermoord. En dat uh, wordt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 my eyes and smiled for a lips with the color of the roses that grew down the river all bloody and wild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 Oké. Okay. Is dat van Leonardo da Vinci? Oh. Zoek we op. Ja. <laughs> maar daar schijnt de verwijzing naar te zijn. Maar het is wel een mooi totaalplaatje. Ja ja, ja, ja, ja. En dan gaan we een enorme sprong maken in de oh. tijd. Iets heel anders. Uh, andere stijl ook. Uh, ik ga even een paar namen noemen. We kennen aan de ene kant de ka artiest Kiteman Heel beroemd van Lowlands. Met ja. een bugel waarmee die Sorry speelde. Daarachter zit een man Colin Benders. Een Utrechtse mu een muzikaal genie. Hij heeft een eigen muziekschool oh. gehad experimenteert met muziek, dan hebben we Kato van Dijk, een hele goede zangeres...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 Colin Benders slaagt erin de MOOC live te gebruiken. En dat is bijna onmogelijk. Hij is in het programma Matthijs Draait Door geweest. Samen met de Sven Hammond Big Band en Cato van Dijk als zang. En je ziet hem het instrumenten spelen. Er zit een toetsenbordje op waarbij je bepaalde basistonen neerzet. En vervolgens door stekkertjes erin te steken, eruit te halen, knopjes om te zetten en te schakelen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 optreden van Colin Benders en Kato van Dijk en een heleboel andere mensen. Ja, tot vol in die Het studio. Ja. ja.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 When you cut that dude with that stiletto, man, you did it so well. Cheap like. Or that thing about like <laughs> when the blood cometh down his neck. Don't you know it was a, a better than sex? Now, now, now.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 What's your style? How hey, you get your kicks for living Hey man, what's your style? How hey, you get your jollies? of the way that you're living. I don't think you're being jealous now. Now we